Drie uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Nabestaanden van vlucht MH17 protesteren in een brief... aan de ambassadeur van Maleisië in Nederland... tegen uitspraken eerder deze week van de Maleisische premier. Die trok in een interview de verantwoordelijkheid van Rusland... voor het neerhalen van het toestel in twijfel. De werkgroep Waarheidsvinding MH17 schrijft dat de opmerkingen... contraproductief zijn bij de zoektocht naar de waarheid... De Maleisische premier zei eerder deze week dat hij de conclusies van de internationale onderzoeksgroep naar het neerhalen van vlucht MH17 onderschrijft, maar dat hij betwijfelt of Rusland de raket heeft afgevuurd waarmee het toestel werd neergehaald. Hij wil eerst bewijs zien. Het Nederlandse reisadvies voor Sri Lanka is versoepeld van oranje naar geel.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 Het Nederlands vrouwenelftal heeft in Eindhoven met 3-0 gewonnen van Australië. De vriendschappelijke wedstrijd was de laatste voor de eerste groepswedstrijd op het WK Voetbal voor Vrouwen. Dat begint op 7 juni in Frankrijk. Het weer, vannacht koelt het af naar ongeveer 15 graden. Overdag volop zon en zeer warm, 27 tot 32 graden. In de avondlokaal een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.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 See you. You cool, but you ain't got a crown. Be watching and learning, cause I show you how. Looking at me like you want my man. What the fuck? I can be, I'm the one at the same I'm the master of my scene, oh, ooh The master of my scene, oh, ooh I'm joking from a young age, taking my soul into the masses, It's right in my poems or the few that lifted me, tilted me, shifted me, feeling me Singing my heart from the pain, taking my message from the pain Speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the